De Raad van Korpschefs vindt het niet nodig dat leidinggevenden bij de politie beschikken over praktijkervaring op straat. De burgemeester van Dordrecht heeft kritiek op het aanstellen van leidinggevenden van buiten de politiekorpsen. Hij zegt dat werk in de politietop geen normale managementbaan is. En hij is bang voor conflicten tussen chefs die van buiten komen en de agenten op straat. Maar de Raad van Korpschefs deelt die mening dus niet. Koningin Beatrix heeft vanochtend een geitenhouderij bezocht die getroffen is door de Q-Korts. Samen met minister Verburg kreeg ze in het Zuidoost-Brabantse dorp Bakel een rondleiding bij een geitenhouder van wie vorige week 366 drachtige geiten zijn geruimd. Op het gemeentehuis werd ze geïnformeerd over de organisatie en de uitvoering van de ruimingen. Ook sprak de koningin met Q-Korts patiënten, een huisarts en de GGD. Het weer. Het KNMI heeft een voorwaarschuwing uitgegeven voor extreem weer. Ten noorden van de grote rivieren gaat het sneeuwen of ijzelen. In het midden- en noorden kan het daardoor verraderlijk glad worden. Weggebruikers krijgen het advies om de weerberichten goed in de gaten te houden. Dit was het en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 To do with me? Tell me, darling, what have you been? Once upon.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 stars above you, you never need to doubt it, I'll make you so sure about it.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 Schreven schreef alles hier in het Frans. Uh, Stefanie, dat was haar schoondochter. Met die ze overigens niet zoveel op had. Want die was getrouwd met haar lievelingszoon, Rudolf. En merkwaardig is dat ze dus hier in 89 was. In datzelfde jaar heeft Rudolf met zijn maitresse een einde aan zijn leven gemaakt. Uh, in het uh, slot Meierling. Een heel bekend verhaal, Meierling. Fijn dat nog heel veel over te, te zeggen zijn. Dus eigenlijk een bewogen jaar voor die Stefanie.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 When, When the band finished playing, playing, they held out for more Sinatra was swinging, all the drums they were singing. singing We kissed on the corner, then danced through the, the night Mile. I put down with my own, can't make it all alone, I built my dreams around.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 Vanuit de Romeinse gebouwen, ook wel herkenbaar. Helemaal vol, misschien kunnen we een beetje door die kant oplopen. Ja, we zijn nu voor in de kerk inmiddels uh, gekomen. Vlak onder de beide apsis. En nou, is niet te tellen hoeveel mozaïekstukjes die absis uh, gemaakt is. Van Venetiaans glas, hele kleine stukjes glas. Uh, we kijken als het ware naar het uitspansel, de hemel, maar die in goud is gemaakt. Uh,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 We're